Het weer is bewolkt, mogelijk wat regen, later ook zon. Het wordt een graad op 14, ook morgen rustig weer en wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Een hele goedemiddag deze donderdag 28 maart 2019. Dit is weer een nieuwe Lunch. Met heel veel gezelligheid kan ik u beloven. Want uh, we hebben vandaag uh, in deze gezellige uitzending... in ieder geval tot twee uur hebben we allemaal gezellige gasten. Telefoontjes, muziek en informatie hier op uw radio. Het apparaat staat weer aan hier vandaag. In ieder geval, uh, we hebben in ieder geval zo meteen gaan wij bellen met Wendy Moore, dit eerste uur. En Wendy Moore is een Zandvoortse zangeres. En zij heeft een singeltje die zij morgen gaat uitbrengen... bij een singlepresentatie bij Café Anders. En we gaan het tweede uur hebben wij te gast. Want we hebben een gast in de studio. Uh, Café Friends, de eigenaar van Café Friends. En Café Friends bestaat namelijk twee jaar. En ze gaan dat vieren met een heel leuk gezellige optreden, uh, dus uh, dat uh, komt uh, helemaal uh, goed. En uh, we hebben natuurlijk ook, uh, wat, zoals u gewend bent, het liedje van de sidekick. En, en, en, en, u hoort alleen maar en trouwens. Um, <laughs> um, Je valt ja. een beetje in herhalingen. Tok, tok. En, um, maar in ieder geval dat. En, en natuurlijk ook uh, de artiest in het licht. En dit keer hebben we een jarige. En wie dat is, hou ik nog eventjes in het midden. We gaan het over lachen hebben. We gaan het over uh, heel veel andere gezellige dingen hebben. Natuurlijk het regio-nieuws en zo. Dit, uh, deze twee uurtjes hier bij Zand voor Lunch en nog heel veel meer. Wat we ook hebben is onze gezellige Zuidkick. Dus je denkt, uh, nou, ik ben fan van Roy. Laat ik bril op zijn bril uh, op mijn pet uh, la, uh, naaien. En uh, ja, Pascal, wat heb je nou op je hoofd staan zitten? Ja, ik kan je gewoon niet mis. Dat snap je toch? Het lijkt net mijn bril. Ja, want ik denk, ja, als je thuis, dan uh, kan ik je niet voor je halen. Dan denk ik, nou, dan leg ik die pet gewoon neer en dan... Uh heb ik toch het idee dat ik je zie. Dus dan leg ik je? op je nachtkastje? Ja, precies. Onder dat, andere, s'avonds dan, hè? Eh, ook nog s'avonds, <laughs> dat vind ik wel eng, hoor. Dat vind ik wel eng. Daar word ik echt bang Heel van. eng, Tok, tok, naast je leren. Dat klopt niet meer, hè, dan. Nee. nee, en, nee. Uh, ik zie ook ondertussen dat ik telefoonstoring heb. Dus ik hoop dat, dat we zometeen kunnen bellen met uh, Wendy Moore. Maar, uh, ja, Pascal, wij hebben altijd, als jij er bent, een broodje Pascal. En wat ja. is vandaag het broodje Pascal? Dat is die met parmeham, mozzarella en tomaat. Dus Vertel. heel snel. Leg nou, er, gooi dat gewoon tussen, dat broodje. Ga uh, flink kouwen en uh, het is oké. Okay. Is dat oké? Okay? Dat is oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, in ieder geval dat uh, lekkere broodje. En we zetten hem natuurlijk zo meteen op onze Facebookpagina. En dit keer gaan we dat wel doen. En uh, wat uh, we vandaag uh, ook hebben natuurlijk is heel veel muziek. En daar draait het programma natuurlijk uh, over. Ik zeg u een hele goede middag. Met dit is de Night hier op uw Zandvoortse apparaat. We gaan lekker door, hoor je dat? We gaan niet door. Maar in ieder geval, dit is het eerste uur van Zandvoort Lunch. Hartelijk welkom en leuk dat u weer luistert. Hey, uh, Pascal, uh, je, je, je, je bent een beetje verkouden of zo. Ja, loopneus. Was hij weggelopen? Ja. Ja? ja, ik zoek joh, vanochtend. je vanochtend. Mag je onder je kussen? Ja, toen was hij toch stiekem daar onder gekropen. Oké, okay, dat is beter dan uh, mijn foto op je nachtkastje, lijkt me. Dat lijkt me een beter idee, ja, dat hij, het je neus is. Ja, of hij was natuurlijk ook al, dat uh, dacht ik splits me op mijn gezicht en ik, ik vlucht. Nou, ik denk, wegwezen, want uh, die pet ligt daar. <lacht> <lacht> dat kan ook <lacht> natuurlijk. <lacht> Nou dames en heren, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch hier op uw Zandvoortse radio. Bij, eh, normaal verwacht u altijd van ons de 3-in-1. Maar we hebben vandaag, een, of een, vandaag, we hebben afgelopen week een drastisch eh, besluit genomen. Dat wij op de donderdag in ieder geval de 3-in-1 niet meer uit gaan zenden. Omdat het gewoon een bomvol programma wordt. U kan van alles van ons verwachten. Zometeen bellen we met Wendy Moore. En eh, zometeen ook nog dit uur hebben wij de column van Roy Dongen. Dus blijf lekker luisteren hier op uw Zandvoortse apparaat. Dit is ZFM Zandvoort Lunch. Just de man van Bram Boender. If I were the sun, and I would shine for you. I'd be the morning light on your avenue. And if I were your dream, I would come true for you. But I'm not one of those things. I'm not one of those things. If I were a believer, you would be my prayer. You could be the flower, I would be the rain But it just seems you're blind to every color, every shade That I'm trying to be, cause I'm not one of those things I'm just a man, I'm just a man who wants to love you Please understand, I'm put nobody else above you I ain't special, I'm no saint Got no money, ain't got fame, I'm just a man just a man. Please understand. Oh. And if you are unstable, I will take the fall. Cards are on the table, you have seen them all. Look into my eyes and lay your head upon my heart. I hope one day you see, this is all I can be. I'm just a man, Just a man Please understand oh, oh. Just a man who cannot stop thinking about you You're just a girl who's got me feeling like a fool I'm just a man Please understand I put nobody else above you A man. I'm just a man, hier op Zandvoort FM wil ik zeggen. ZFM Zandvoort natuurlijk. U luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch hier op uw Zandvoortse radio. En zoals ik al zei, we zouden met uh, Wendy Moor bellen. En we hebben eraan de telefoon. Goedemiddag Wendy. Hallo, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken voor ons in de uitzending. Er gaat iets ja, heel speciaals ik... morgen gebeuren. Ja, zeker. Vertel. Um, morgen komt mijn allereerste uh, muziekvideo en mijn eigen eerste nummer uit. Ja, dat verdient wel even een applaus, want je bent al een tijdje bezig. Ja, klopt. Kan je daar een ja. beetje wat meer over vertellen hoe het allemaal een beetje begonnen is met, uh, met het uh, zingen? Ja, zeker. Uh, ik begon ongeveer drie jaar geleden met gitaar spelen. En uh, ja, ik vond zingen altijd wel leuk, maar ik deed nooit. Dacht, ik dacht eigenlijk dat ik er niet zo goed in was. En toen heb ik voor de grap een keer een koffer op Facebook gezet waar ik uh, bij aan het zingen was. En toen kreeg ik zulke leuke reacties. En ja, toen dacht ik, ah, hier moet ik in verder. Dus ik uh, ben er verder in gegaan, heb zangles genomen. Uh, en ik heb daar echt mijn passie in gevonden. Dus ik ben uh, gaan songwriten. En met dit nummer dan ben ik ongeveer zeven maanden geleden, ben ik daarmee begonnen. En uh, ik heb het helemaal geschreven. Ik heb het laten produceren en we hebben een video erbij gefilmd. En dan uh, morgen is het uiteindelijk zover. Ja, op de plek waar je bent begonnen, hè, eigenlijk? Precies. Ja, mijn allereerste optreden was bij Café Anders. En uh, daarom dacht ik dat het ook uh, de perfecte locatie is om een uh, release party te vieren. En um, de video is ook gefilmd in mijn oude school in Zandvoort. Wim-Gertebach College, Wat dat leuk. Dat is superleuk. En nou, ja, hoe... Um... Hoe, er mag niet zoveel gefilmd worden in een school. Hoe heb je dat voor elkaar kunnen krijgen? Um, ik heb het kunnen regelen, omdat ik de directeur natuurlijk nog ken, uh, dat we in het weekend de school in konden. En met een aantal figuranten, mijn vrienden en uh, wat uh, meisjes van de school zelf, konden we gewoon eigenlijk in de hele school filmen. Nou, wat leuk. Ja. ja morgen is het dan zover de single presentatie. Treed je alleen op of komen er ook nog gastoptredens? Uh, ik treed uh, zelf op en dan eventueel nog in de avond komt uh, een vriendin van mij, waar ik vaker een duo mee doe, uh, gaan we ook nog van een set doen. En uh, hoe laat begint uh, de single presentatie? Uh, om acht uur, dan laten we de music video zien op een groot scherm en dan daarna treed ik op. Nou, het uh, wordt in ieder geval een hele leuke avond. Hoe heet de single? Zo so Over Fake Friends. En uh, wanneer uh, komt die online, morgen ook? Of een dag daarna? Ja. Uh, het nummer komt op YouTube uh, om 6 uur uit, uh, de music video, en je kan het dan ook meteen streamen op Spotify en alle bekende platformen, et cetera. moet toch allemaal wel een beetje spannend zijn, zo'n eerste single. Ja, ik ben super nerveus, maar ik heb er super veel zin in. Nou, als ik even tijd heb, kom ik zeker even bij je om het hoekje kijken. En ik wil ja, dus. voorstellen om uh, volgende week gewoon even hier in de studio af te spreken, dat je me uh, hier komt uh, doen. Ja, tuurlijk. Leuk. Nou, wij gaan, uh, wij gaan uh, in ieder geval jou even bellen nog even voor de afspraak. Dat doen we vanmiddag wel even. Ja, is goed. Nou, uh, Wendy, heel veel succes morgen. Dankjewel. En uh, geniet er ook van. Ja, dat komt vast wel goed. Oké, okay. dankjewel hè, voor je tijd. Dankjewel. Oké, okay. okay. hoi hoi. Ja, morgen is het dan zover. Bij Café Anders vanaf 8 uur. Wendy, uh, morgen heeft daar haar eerste single presentatie. In ieder geval... Uh, het is zeker de moeite waard om uh, daar uh, eventjes uh, langs te gaan... om naar uh, haar uh, performance te kijken, want dat uh, verdient ze. In ieder geval, wij gaan door naar muziek. En zometeen hebben wij de column uh, van Roy Dongen. En natuurlijk het Regio Nieuws. Want uh, pa ja, Pascal zit daar bovenop, op het Regio Nieuws dan. <laughs> Winehouse hier op ZFM Zandvoort. Helaas is deze zanger er natuurlijk uh, al een tijdje niet meer. Maar ze maakte wel altijd natuurlijk geweldige muziek. Heeft u een tip voor onze redactie voor Zandvoort Lunch? Of een ander programma hier bij ZFM Zandvoort? Dat kan. Hè? Stuur een e-mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. Luistert u als horeca-gelegenheid trouwens. Heeft u uh, daarmee uh, een um ja, een Koningsdag-evenement. Dan kan u zich ook even aanmelden via redactie. Want wij zijn heel erg benieuwd naar uw Koningsdag-evenementen. En wij gaan daar... Uh, binnenkort nou in ieder geval een, een agenda overzicht van maken... en uh, publiceren hier op de Zandvoortse radio. In ieder geval, dit is nog steeds Zandvoort Lunch... en wij blijven hier tot de klok van twee uur op uw radio... en daarna komen natuurlijk vele andere leuke, gezellige programma's... maar u hebt eerst met ons te maken met Pascal en Roy hier op uh, ZFM Zandvoort. In ieder geval, u gaat luisteren naar Phil collings met... Ken Hurt. Nee, ik zeg het verkeerd. Can't Stop Loving You. In ieder geval hier op ZFM-Santwoord. En zometeen zijn we terug met het Regio-nieuws. Want Pascal zit er bovenop op het nieuws dan. Was Can't Stop Loving You van Collins hier op ZFM Zandvoort. En ja, en zoals elke half uur bij Zandvoort lunch is het tijd voor het regionieuws nieuws en weerbericht. En dit keer met Pascal van Buren. Nee, stil. Hou je mond. Tok tok. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pascal van Buren. Het ZFM Zandvoort nieuws van donderdag 28 maart 2019. Drie auto's in brand in Haarlem. Drie personenwagens zijn in de nacht van woensdag op donderdag in Haarlem zwaar beschadigd door brand. De voertuigen stonden geparkeerd aan de Rodastraat. straat De brand werd even na twee uur ontdekt. Onduidelijk is nog wat de oorzaak van de brand is. De politie doet op nader moment onderzoek naar de toedracht. Verkeersbesluit rondom het Zandvoorts 2019. In het weekend van 30 en 31 zijn er meerdere... Een sportieve evenement in Zandvoort... namelijk de Runners World Zandvoort, de Queerun, 30 van Zandvoort en Omloop van Zandvoort. Om de evenementen in goede banen te leiden... zijn er verkeersmaatregelen genomen. Via een bewonersboekje informeert de organisator... van de evenementen, de Champion, omwonenden... onder meer over het programma. Zaterdag 30 maart en zondag 31 maart zijn vanaf 12 uur... Tot half vier de Haltestraat en het Gasthuisplein afgesloten. Even, tevens is er op de zondag 31 maart een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen niet of moeilijk bereikbaar. Dit is vanaf dinsdag 26 maart in diverse straten met borden aangegeven. Bezocht wordt op de aangegeven locaties niet te parkeren op zondag 31 maart vanaf 7 uur. Parkeervergunninghouders voor vergunningsgebieden die niet of moeilijk bereikbaar zijn... kunnen met hun parkeervergunning in de andere vergunningsgebieden parkeren. Tevens is gedurende de Sea Run op 31 maart Zandvoort... tussen 12 uur en 15.30 uur 30 niet te bereiken via Zeeweg Boulevard Banaar. Dit wordt tijde, tijdig met verwijzingsborden en pijlen aangegeven... op de Bloemendaalse Weg en Zeeweg.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 up-on- uh, en up-off-express. Een Deze trein biedt plek aan 45 reizigers... en heeft open armen. Armen? Ramen! De, de machinist van dit, dit treintje... Uh, brengt uh, naar harte lust uh, verzoeknummers ten gehore. Een ritje in de uh HUB-trein... is uh, beide dagen voor iedereen gratis toegankelijk. Vanaf uh, station Zandvoort pendelt de NS... Hup-af hup express uh, naar start en finish op het circuitpark Zandvoort. Van 10 uur tot 12 uur kan er gebruik van worden gemaakt. Vanaf uh, 15 uur 10 tot 17 uur... brengt de, de gratis uptrein u weer van Zandvoort, station Zandvoort. Frisse wind in uh, Zandvoorts museum. Na een uh, succesvolle tentoonstelling, we gaan naar Zandvoort presenteert Zandvoorts Museum een nieuwe tentoonstelling. Deze keer met de werken van Ada Breedveld en Lisbeth Miller, genaamd Frisse Wind. Op vrijdagmiddag 29 maart om 16 uur... wordt de tentoonstelling officieel geopend... door wethouder van cultuur Elie Verheij. De bekendste kunstwerken van Ada Breedveld zijn figuratief en kleurrijk... en tonen volumineuze en levenslustige vrouwen... De vrolijke afbeeldingen van dames zijn inmiddels populair bij een breed publiek... zowel in Nederland als in het buitenland. In 2014 zijn er al in het Zandvoorts Museum in een gecombineerde tentoonstelling... was zij er ook al. Ook nu richt ze de ruimtes in, deze keer samen met de beeldende kunstenares Lisbeth Miloor. Naast de realistische kunstwerken van Miloor en met de geportretteerde inheemse vogels en dieren... waarvan de composities een warme uitstraling... en bijna fotorealistische kleurgebruik hebben... worden ook de beelden uit ivoorwitte kunsthars in het museum geëxposeerd. De tentoonstelling Frisse Wind van hun beiden... is van 30 maart tot 23 juni te bezichtigen. Het Zandvoorts Museum, Zwaluwstraat 1 is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10 en 17 uur. Volwassenen betalen 4 euro entree en met een museumjaarkaart is het bezoek gratis. Een gratis compost. Veel zandvoortes zijn actief in het scheiden van groente, tuin en fruitafval. Buiten dat het verwerken van GFT-afval tot compost goedkoper is dan verbranden... Zorgt het ook voor minder luchtvervuiling en bespaart grondstoffen. Als beloning deelt de gemeente komende zaterdag tussen 9.30 uur 30 en 12.30 uur 30 zakken compost uit. Op vertoon van de legitimatie kan maximaal 4 zakken compost gratis worden opgehaald bij de remise aan de Kameling Ono-straat 20. De compost is verpakt in zakken van 20 liter en wordt mede uitgereikt door wethouder Joop Berendsen. Zingeving en eigenwaarde. Woensdag, 3 april, is het weer een alzheimer treffpunt In het wijksteunpunt, de blauwe tram Louis-David's carré 1. Over de thema's en vragen. Hoe kunnen we het leven met dementie zo aangenaam mogelijk maken? Hoe heeft er een zinvol, geef je er een zinvolle invulling aan? En hoe kunt je een plek geven? Gaan ze met de ervaringsdeskundigen en met elkaar in gesprek? Dementie beïnvloedt namelijk niet alleen het leven van iemand met vergeetachtigheid, maar ook het leven van mensen in dienst naast de omgeving. De aanvangstijd luidt 19.30 uur en toegang is gratis. Hm. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt... Ja, aansluitend dus het weerbericht van donderdag 28 maart 2019. Het is op deze donderdag overwegend bewolkt. En uit deze bewolking kan het lokaal wat spetteren. Later vandaag uh, kan het geleidelijk wat opklaren en komt de zon tevoorschijn. De wind waait zwak uit overwegend westelijke richting. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 12 graden. Vandaag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen.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 En dat was het liedje van de Zuidkeek natuurlijk, uh, Queen met Radio. En die had Pascal wel heel erg leuk uitgekozen, moest ik zeggen, hoor Pascal. Ja, wel best van toepassing, niet? <laughs> ja, ja, ja, zeker weten. <laughs> hey, de, jij anders. had een leuk nieuwtje over, Lachen. Ja. Zullen we die even doen? Ik dacht, wij kunnen hier niet anders. Dus dat ik sluit me pas met helemaal op aan. Oké. Okay. Ja. Dus ik dacht, nou, weet je eigenlijk hoeveel spieren je aanspant? Heel, uh, heel veel. Ook je kringspier of niet? Nou, ik keek het wel. Misschien, misschien, weet jij het. Nou, Laat ik laat dit even voorlezen, dan weten we het zeker wat klopt. 17 spieren span je aan als je lacht. Oké. Okay. Ja, Schrik, hè. De schuine buikspieren worden geactiveerd. Je hartslag krijgt 10 tot 20 procent. En de doorstroming van de bloedvaten gaat met 22 procent omhoog. En je maakt het gelukshormoon enforfine aan. Endorfine, sorry. Dan zeg ik het nog fout. Maakt niet uit. Nou, nou dan kunnen we toch maar weer om lachen om deze domme fout. Laten we <laughs> maar <me> lachen. <laughs> lachen. Lachen, lachen, lachen. Ja. Dus, uh, waar die lach uh, bij... Uh, ja, waar... De, hallo, wat is dit voor een slechte dag van mij nu? <laughs> ik nou, blijf dus even lachen. Oké, okay, wacht, wacht. Wacht ja. eens. Kijk mij eens aan, Pascal. <laughs> ja... Oké, okay, ben je ontspannen? Oké, okay. ja. en door. Opnieuw gewoon lekker beginnen. Begin ja. opnieuw. Zakken ik hem even gewoon standaard oh. even gezond voorlezen? Dan weten ook mensen hoe het zit. Doe dat maar. <laughs> Anders weten ze het nog niet hoe het Anders zit. Anders moeten we een, een, een, een, een vertolker erbij gaan hebben, want uh, ah. dat werkt dan niet. Ja, ja nou oké. Okay. 17 spieren span je aan als je lacht. De schuine buikspieren worden geactiveerd. Je hartslag stijgt met 10 tot 20 procent... en de doorstroming van de bloedvaten gaat met 22 procent omhoog. En u maakt het gelukshormoon endorfine aan. Dus waar, blijf, uh, waar blijft die lach bij u, dat wou ik vragen. Uh, kom, uh, dus kom op, mensen, allemaal weer lachen... ondanks deze verslechterde levensomstandigheden, wou ik zeggen. Nou, dat was wel weer even een leuk nieuwtje. Lach je veel, ja, uh, Pascal? Ik altijd. Ja, dat is te horen. <laughs> Tok, tok. <laughs> ja, ik zal jezelf even aanvullen. Ja. Nou, dat wilde ik net niet doen. Doe ik het toch gewoon een keer andersom. Nou, ik heb een toepassingsliedje liedje erbij uitgekozen. Zometeen na dit liedje gaan we luisteren naar de column van Roy Dongen. Ik sta staar naar mijn glas en zo voorkom ik Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk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 maar ik hou me in bedwang. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart. Je bent me traag.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 Ja, ja, ja. John de Bever hier op de Zandvoorts Radio. Met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht Even eventjes meeswingen. En dat was natuurlijk toepasselijk op het, uh, het, uh, het verhaaltje van uh, ja, Pascal natuurlijk uh, over uh, die lach. En uh, ja, Pascal, je hebt nog een toevoeging. Ja, het feit van ja, waar lachen dus mensen om als ze positief blijven vaak. Er wordt dus ook gezegd, dus, uh, als je positief blijft vanaf 65 jaar dan heeft u 77% minder kans op uh, hartziekte dan zure leeftijdsgenoten. Dus ik zou zeggen, laten we dat doen. Want uh, uw hart maakt 115.000 hartslagen per dag. 115.000 hartslagen? Ja. Nou, daar kan Louis ook wat van dan. <lacht> nou, dan moet je nagaan... Hè, dat dat dus meer dan 41 miljoen per jaar zijn. Ja. Dus uh, mijn, mijn, hart ervoor, gaat, hè? mijn hart, ik zit nu live op Facebook... gaat ook tien keer kloppen als ik, nu, als ik kijk wie <lacht> er allemaal kijkt. Oh ja, nee, ik dacht echt ja. dat, je, dat je weinig wou zeggen van nu je het met mij moet doen, hè. Dan gaat met jou zaken. moet doen ook nog Ja, echt. ik vervolg het ja, alleen maar stress Ik lig op je nachtkastje met je pet dan, hè. En, ja. en, en, en nu, nou, het ja, wordt... Ja, krijg, ja, ja. Ja, ja. Jij hebt veel meer dan 115.000 hartslagen nou, op een dag. Dan daar gaat juist mijn hartslag van omlaag. Sorry. Ja, nee, ja bloedarmoede. Nee, sorry. Okay, bloedarmoede? Nee, ik krijg een zeldzame ziekte. Ja, inderdaad. Nou, dames en heren, het is tijd voor de column van Roy Dongen. En hij heeft altijd een, een, een mooie intro, dus we gaan weer eerst even naar luisteren. Goedemorgen, luisteraars. Ik vind het leuk dat ik ook deze week weer een column te horen mag brengen in dit programma. Deze keer gaat de column niet over de Formule 1. Na alle aandacht in de krant, op het NOS Journaal, op RTL 4... In nog een programma andere tijden leek het mij verstandig om nog even terug te blikken op de Provinciale Statenverkiezingen. De gemeenteraad heeft zich heel uitzonderlijk eensgezind achter ondersteuning voor de Formule 1 opgesteld. Voor de mensen die daar kritisch over zijn, nog even een korte noot. Het gaat natuurlijk om de uitbreiding van infrastructuur, iets wat überhaupt hard nodig is voor Zandvoort. En het gaat niet om het sponsoren van Formule 1 auto's of een grote commerciële organisatie. Ik hoop dat u met veel plezier zult luisteren naar mijn column en graag tot volgende week. Goedemorgen. Bedenken aan zee. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn voorbij. Helaas leek het op rechtstreekse verkiezingen voor de Eerste Kamer. De uitslagen stelden velen teleur, zowel landelijk, provinciaal als lokaal. Niet alleen door vele stemmen op Forum voor Democratie. Als de mensen het partijprogramma van Forum aandachtig hadden bestudeerd en vertrouwen hadden in de talenten en ervaringen van de kandidaten, zou daar op zich goed mee kunnen leven. Maar vorige week riep ik iedereen op om te stemmen voor Zandvoort. Er komen Zandvoort en de vele heikele issues die onze regio raken helemaal niet voor op de website van Forum. Hoe kunnen de lokale uitdagingen voor de komende vier jaar dan een rol hebben gespeeld bij de keuze? Zou een deel van de kiezers daadwerkelijk verleid zijn om deze verkiezing te zien als een populariteitspol voor de regering? Zou een deel van de bevolking dan blind achter Don Hidema Quichotte en zijn Baudet aanlopen? Intellectueel cherry met hoogontwikkelde kennis van de Latijnse talen is zeker bekend met het feit dat Baudet in het Frans niets anders dan ezel betekent. Niet alleen om net als in het verhaaltje windmolens te bevechten, maar ook om de verkiezingen voor de nagenoeg tandeloze Eerste Kamer te laten prevaleren boven ons eigen Zandvoortse belang. Dit alles bracht mij in vertwijfeling. Landelijk heeft ruim 85% en lokaal ruim 76% niet op forum gestemd en wel op lokale programma's. Daarnaast zijn veel forumstemmers proteststemmers, geven ze vaak zelf aan. Door de verspreiding van de vele stemmen lijkt de vorm van democratie veel groter dan zij in werkelijkheid is. Toch, iets anders maakten wij weer vastberaden. Door onverhoopt harde aanvallen op de kiezers van de partij aangevoerd dit flagrante duo. Zelfs binnen ons dorp. Commentaren op Facebook maken duidelijk dat de pot de ketel aan het verwijten is. Respecteer de keuze die de kiezer godzijdank in vrijheid kan maken. Ieder heeft het recht andere afwegingen te maken. Of die anderen nu zint of niet. En dan kom ik net zo hard op voor de forumkiezer als voor ieder ander. Ik neem een glaasje Spaanse La Mancha uit het gebied van de tragische donker shot... en toost op vrijheid met verdraagzaamheid. Toost u mee? Ik zeg amen. U heeft de behoefte om te reageren oh. of suggesties? E-mail dan naar columnistapestaartje Antwoord niet gegarandeerd. Ik zeg amen, zei ik net al. Maar... Uh... Dit, uh, dit uh, maakt wel een uh, heel, mooi, uh, heel mooi punt. In ieder geval, u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, het Lekkerste station van uw regio. En u hoorde de, de, de column van Roy Dongen. We gaan uh, luisteren naar Treintje Oosterhuis hier op uw Zandvoortse radio. Kleintje Oosterhuis hier op ZFM Zandvoort met Walk en uh, ja, zo binnenkort uh, staat zij in het Ziggo Dome met haar jubileumconcert... waar al haar grote hits uh, voorbij gaan komen. In ieder geval, uh, u luistert nog steeds naar het eerste uur van Stand voor Lunch... nog kleine vijf minuten en dan gaan we op naar het tweede uur. En wat u in het tweede uur kan verwachten, dat is in ieder geval natuurlijk het artiest in het licht. Welke artiest is er jarig of overleden de, de afgelopen jaren? En die gaan we dan in het zonnetje zetten of in het licht zetten. En uh, we hebben natuurlijk het Regio Nieuws met Pascal van Buren... En ook nog een gezellige gast, want uh, Café Friends bestaat uh, twee jaar en uh, dat gaan ze groot vieren. En daar uh, gaan we het meteen het tweede uur zeker even over hebben. U gaat luisteren naar Marco Bezzato met Stapel op jou hier op ZFM Zandvoort.